De avonturen van Alice in Wonderland De rechtszaak De soepschildpad moet wel heel veel verdriet hebben, dacht Alice. Toen de soepschildpad Alice en de griffioen zag aankomen, begon hij nog harder te huilen. Waarom heeft hij zo'n verdriet? vroeg Alice aan de griffioen. Hij is niet echt verdrietig, zei de griffioen. Hij denkt alleen maar dat hij verdriet heeft. Steve ging voor de soepschildpad staan en vroeg of hij Alice een verhaal wilde vertellen. De soepschildpad zuchtte eerst diep en begon toen met droevige stem te vertellen. Heel lang geleden was ik een echte schildpad. Hij dacht even na, zuchtte weer diep en ging verder. Ik ging op school vlak bij de zee. De meester was een oude schildpad. Maar we noemden hem allemaal het oude pannendak. Wat brutaal. Waarom noemden jullie hem zo? vroeg Alice. Je moest je schamen, zo'n domme vraag te stellen, zei de griffioen tegen Alice. En tegen de soepschildpad zei hij... Ga maar verder, beste kerel. Vertel haar over de spelletjes die jullie deden. De soepschildpad zuchtte nog eens en weegde met een poot de tranen uit zijn ogen. Toen vertelde hij verder... Misschien heb je nog nooit een kreeft gezien. En dan kun je ook niet weten hoe leuk de kreeftedans is. Nee, de kreeftedans ken ik niet, zei Alice. Wat is dat voor een dans? Je moet met z'n allen in een lange rij langs de waterkant gaan staan, zei de griffioen. In twee rijen ging de soepschildpad verder. En iedereen moet meedoen. Zeehonden, schildpadden, zalmen en alle andere dieren uit de buurt. En... En iedereen moet met een kreeft dansen en hem dan... In het water, riep de griffioen opgewonden en maakte een sprongetje. weer," ja, ging de soepschildpad verder, zo ver als je kunt. En hij begon meteen te dansen. En als de kreeften weer teruggezwommen zijn naar het strand, moet iedereen een dubbele salto maken en dan begint de dans opnieuw, zei de griffioen. De twee dieren gingen zitten en keken Alice vragend aan. Dat lijkt me een leuke dans, zei ze. Willen jullie mij de danspassen ook leren? Ja hoor, zei de soepschildpad, want eigenlijk kun je de dans ook wel zonder kreeften doen. De schildpad en de griffioen begonnen te dansen. Eerst heel langzaam en toen heel vlug. Alice moest steeds vlug naar achteren springen, want anders hadden ze op haar tenen getrapt. En terwijl ze dansten, zong de soepschildpad... Opschieten, dat is wat ik wil, zei de schildpad tegen de slak. Ik niet, zei de slak, en heel stil, ik doe alles op mijn gemak. De soepschildpad wilde net aan het tweede couplet beginnen, toen ze in de verte hoorde roepen. De rechtszaak gaat beginnen. Kom mee, zei de griffioen tegen Alice en pakte haar hand. Dit mag je niet missen. Wat voor rechtszaak? vroeg Alice terwijl ze met hem meeholde. De griffioen gaf geen antwoord, maar hij begon steeds harder te lopen. Buiten adem kwamen ze aan in een grote zaal. Overal zaten allerlei dieren en ook de speelkaarten waren er allemaal. De harte koning en de harte koningin zaten op twee mooie stoelen. Alice zag dat de koning een lange witte pruik droeg. Alice begreep dat hij de rechter zou zijn. Voor de stoelen van de koning en de koningin stond een tafel met daarop een schaal met taartjes. En achter de tafel stond de hartenboer. Zijn handen waren met een ketting op zijn rug gebonden. Stilte, riep de koning. Het konijn zal de aanklacht verlezen. Het witte konijn blies driemaal op een trompet. Daarna rolde hij een groot vel papier uit en begon hardop te lezen. De koningin heeft taartjes gebakken en de hartenboer heeft er een durven pakken. De eerste getuige, riep de koning. Het witte konijn herhaalde de eerste getuige. De hoedeman kwam de zaal in. In zijn ene hand had hij een kopje thee en in zijn andere hand een boterham met boter. Vergeef me majesteit dat ik zo voor u verschijn zei hij, maar ik zat net thee te drinken toen uw lakai me kwam halen. De koningin zette haar bril op en keek de hoedeman streng aan. Hij werd bleek en begon zenuwachtig heen en weer te schuivelen. Vertel wat je hebt gezien, zei de koning, en sta alsjeblieft stil, anders laat ik meteen je hoofd afhakken. De hoedeman schrok zo dat hij in zijn theekopje beet in plaats van in zijn boterham. Op hetzelfde ogenblik merkte Alice dat ze begon te groeien. Majesteit, ik ben een arme man, zei de hoedeman. Dat klopt, zei de koning. Je bent niet rijk aan woorden. Verlaat de zaal onmiddellijk. De hoedeman holde de zaal uit en de volgende getuige kwam binnen. Dat was de kokkin van de hertogin. Waar zijn die taartjes van gemaakt? vroeg de koning aan haar. Van peper, riep de kokkie. En stal, hoorde Alice de slaperige stem achter haar zeggen. Het was de muis. Grijp de muis, riep de koningin. Kneep hem eerst en hak dan zijn hoofd eraf. De aanwezigen rilden toen ze zagen hoe de soldaten de muis wakker knepen en hem daarna aan één oor de zaal uitdroegen. Maar toen de koning de volgende vraag aan de kokkin wilde stellen, was ze al verdwenen. Doe daar niet toe, zei hij. Roep de volgende getuige Tot haar grote verbazing hoorde Alice het witte konijn haar naam noemen. Ik kom, riep Alice en ze sprong uit haar bank en liep naar voren. Maar ze was helemaal vergeten dat ze intussen een heel stuk was gegroeid. Ze liep alle dieren die voor haar zaten omver. O, oh, neem me niet kwalijk, zei Alice. Ze raapte de dieren op en zette hen terug in de banken. Wat kun je ons over de zaak van het gestolen taartje vertellen? vroeg de koning. Niets, antwoordde Alice. Hoe bedoel je? vroeg de koning. Nu, gewoon helemaal niets, zei Alice. Wat een rutteel antwoord! riep de koningin. Hak haar hoeft eraf. Daar moet ik eerst over nadenken, zei de koning. Rechters moeten eerst nadenken voordat ze uitspraak doen. Nadenken doe je straks maar, gilde de koningin. Hak haar hoeft af. Maar niemand durfde Alice vast te pakken, want ze was heel groot geworden. Ik ben heus niet bang voor u en ook niet voor uw soldaten. U bent een doodgewone speelkaart met een grote mond, zei ze tegen de koningin. En jullie, zei ze tegen de andere speelkaarten, zijn alleen maar bange lafaards. De kaarten werden toen zo boos dat ze allemaal op Alice sprongen. Alice sloeg wild om zich heen en toen werd ze wakker. Ze lag in het gras aan de oever van de rivier met haar hoofd op de schoot van haar grote zus. Wat heb jij lang geslapen, zeg, zei ze. Oh, ik heb zo gek gedroomd, zei Alice. En ze vertelde haar grote zus over alle avonturen die ze in haar droom had beleefd, vanaf het ogenblik dat ze het witte konijn met het horloge langs had zien komen.